Uur, wat gemoed met het NWS-journaal. Iran heeft er laatst bij een van zijn nucleaire installaties. De Iraniërs kochten het afweergeschut jaren geleden al, maar kregen het pas dit jaar geleverd nadat het atoomakkoord was gesloten. Iran belooft daarin zijn nucleaire programma alleen voor wetenschappelijke en economische doelen te gebruiken en niet voor kernwapens. Toch is het beschermen van de nucleaire installaties, volgens een Iraanse generaal, van het grootste belang.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 Bij een verkeersongeluk met een bus vol hulpverleners in de Amerikaanse staat Louisiana... zijn twee doden en zo'n veertig gewonden gevallen. De buschauffeur is een illegale immigrant uit Honduras zonder rijbewijs. Hij raakte de macht over het stuur kwijt op een gladde weg... en botste op een brandweerwagen en een aantal auto's. Een brandweerman en een inzittende van een van de auto's kwamen om het leven... De meeste gewonden zijn buspassagiers. In de bus zaten mensen die meehielpen met het opruimen van de schade... na de overstromingen in Louisiana. Het weer tot dag begint met bewolking en een enkele bui. Later komt de zon er steeds meer bij en het wordt een graad of 21. Vanaf dinsdag droger, meer zon en ook stijgende temperaturen. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht...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 www.zfmzandvoort.nl You now. 20 jaar. CFM. In, in Zandvoort. En jij bent erbij. GFM.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 I Higher power's taking all